Het is donderdag 28 september en dit is de Battenvieren-podcast. Voor een lekker rechtsgeluid. Deze maand bestaat de Battenvieren-podcast één jaar en dat gaan we vieren. Dit is de eerste aflevering van een nieuwe serie waarin alle redacteurs elkaar één keer gaan interviewen. Zodat je wat meer over elkaar, over de redacteurs kan leren. Weet hoe zij uh, het nieuws van de dag ervaren. Um, we bespreken een aantal onderwerpen. En voor die allereerste aflevering zit ik hier met Wim. Ik ga Wim zo meteen interviewen. Introduceer uh, jezelf, uh, jezelf eens. Ja, mijn naam is dus, uh, is dus Wim van den Berg. Uh, ik denk dat de, ja, de meeste van jullie mij ook wel kennen, ook inderdaad via de debatteren via de podcast. Um, ik heb daar ook, um, ik was al de, een van de eerste luisteraars in ieder geval die ook te gast was bij de, de Battenvieren podcast. En eigenlijk is op die manier heb ik ook voor de Battenvieren podcast, op een gegeven moment zochten ze, zochten ze mensen daarvoor die ook heel erg graag wilden interviewen. En toen, uh, toen heb ik dus een berichtje naar zowel Zlatta als naar Sander gestuurd, uh, de hoofdredacteur. en... Uh, toen gevraagd van... Goh, kan ik misschien ook niet... Uh, voor jullie ook een... Uh, kan ik daar geen rol ook in, uh, in spelen? En, uh, maar gelijk enthousiast en zodoende... Ben ik, uh, ben ik bij de Bat vieren gekomen. En uh, ja, ik denk ook dat, het, dat dit ook een leuke serie ook gaat worden. Ook omdat normaal gesproken is het altijd zo... Dat je bijvoorbeeld ook bij... Of als Jeroen Pauw bijvoorbeeld interviewt... Of Eva Jinek interviewt... Of Humberto Tan interviewt... Dan weet je eigenlijk nooit heel erg goed... Waar staat ook de interviewer? Terwijl het wel een hele... Een belangrijke rol in ieder geval speelt. En ik denk dat op deze manier dat we ja, dat de luisteraars ook weten van nou, wat zijn mijn persoonlijke motieven En dat er ook in ieder geval ook duidelijkheid ook over bestaat. En dat we nu ook met elkaar ook gewoon er ook transparant in zijn. Terwijl een heleboel andere media daar helemaal niet zo transparant in zijn. En dat eigenlijk ook gewoon een soort van buikspreekpoppen zijn. Ja, precies. En dan wil ik het gelijk even aftrappen met de vraag van hoe jij uh, de afgelopen week. Uh, ...hebt ervaren, zowel um, wellicht persoonlijk als in wat voor de, uh, zaken in de media jou opvielen? Uh, wat mij, het, de zaak die mij in ieder geval ook het meest op, uh, afgelopen weken in ieder geval opviel... ...was in ieder geval toch ook wel het cancelen van het debat uh, met Anne Fleur Dekker... Waar, ...wat ook groot ook in het nieuws ook was. Van de, uh, ik zag dus Fifty Shades of Fascism... Uh, wat ook op zich een hele... Ja, ook een titel ook is. Die er al... Uh, kijk, de definitie van fascisme voor... Uh, niet ook alleen Anne Fleur, maar voor, sowieso voor, voor links. Dat, dat is een hele andere, hele andere definitie een geworden. Een breed begrip. Hey, ja, iedereen is, uh, is, tegenwoordig, uh, is tegenwoordig bruin. En ik zou toch inderdaad... Hey, ik zou ook wel willen, willen kijken van... Wat scharen zij nu ook op... Uh, ja, als, ook, als, uh, hey, ook onder die definitie nou precies... En maken zij ook nog wel onderscheid ook, tussen rechts en fascisme? Wat volgens mij ook twee verschillende dingen zijn. Omdat je namelijk ook nog. Uh, je, uh, je kan ook nog conservatief bijvoorbeeld zijn, je kan progressief zijn en je kan, kan uh, rechtsideeën hebben. Uh, je kan ook meer de nationalistische kant op gaan. Kortom, je kan een heleboel kanten ook op gaan. En ik, uh, ik was eigenlijk ook wel benieuwd ook hoe, zij dat, uh, hoe zij dat nou ook zagen, ook die dat onderscheid, of dat ze dat ook allemaal op één hoop zouden gooien. Alleen, uh, ja, dat, doordat ze dat cancelen, ja, we doen ze eigenlijk ook waar ze in, in feite ook goed ook in zijn. Uh, namelijk gewoon niet ook met mensen ook het gesprek ook aan willen gaan. En het is heel jammer dat er, uh, als ze inderdaad ook dreiging ook zo zijn, dan keur ik dat natuurlijk ook af. En het is heel jammer dat er in ieder geval ook verder ook geen beveiliging ook voor uh, geregeld zou worden. Of dat ze dat zoals wij dat nu ook doen, misschien ook wel gewoon in een podcast uitzending gewoon zouden kunnen doen. Ja, dat, dat, uh, dat evenement zou vanavond zijn. En dat is eigenlijk gisteravond, uh, zijn ze daar pas mee gekomen dat dat, dat, dat onveilig zou zijn en dat dat uh, niet doorging. Dus het is heel abrupt ineens gegaan. Maar uh, hoe, hoe denk je dat dat precies zit? Wie, wat, wat, zou daar, wat voor mensen zouden erop afgekomen zijn volgens jou ineens? Dat, dat, uh... ik, ik, heb, ik heb geen idee wie daar op af, uh, wie daar op af zouden, zouden zijn gekomen. Kijk, ik heb wel... Uh, kijk, ik heb natuurlijk ook wel ook een vermoeden dat, inderdaad op het moment dat, uh, dat je zo'n evenement ook openstelt, ja, dat er inderdaad een heleboel mensen uit de, uit de Forumhoek, uh, die ook een wat scherpe mening hebben, die ook natuurlijk ook graag ook willen laten horen. Uh, dat, dat kan ik mij, dat kan ik mij goed voorstellen. Ook omdat het contrast tussen die twee ook gewoon het, uh, het meest groot ook is. Uh, en ja, die ook op elkaar dus ook een aanzuigende werking hebben. Dus dat is gewoon. He, als op het moment dat een forum iemand en een links iemand met elkaar praat. Dan is het natuurlijk een gesprek lang één groot misverstand. En je, ja, dat, dat merk je gewoon ook door zo'n gesprek ook heen. Ja, die, die werelden die begrijpen elkaar niet. En alleen dat al is al gewoon fantastisch om te aanschouwen. ja Dus um, ben ik wel benieuwd eigenlijk van... Um... Je hebt het erover, jij, jij, dat graag, jij zou dat graag willen benaderen. Jij vindt het heel interessant om, uh, om die, die toenadering uh, te zoeken. Of vooral die botsing te zoeken. En kijken waar dat dan, waar dat dan misgaat in zo'n gesprek. Mm -hmm. Maar ben ik ook benieuwd, wat voor een, hoe, hoe ben jij tot, tot de overtuigingen gekomen waar, waar jij nu staat? Dan? Als we dat even in perspectief uh, kunnen plaatsen. Ja, ik heb, uh, ik heb denk ik een hele lange weg in die zin uh, bewandeld. Ook al ben ik pas 25. <laughs> dus, dus kijk, het klinkt... Kijk, dat heb je ook natuurlijk wel dat een beetje van... Ja, nou, hij, hij heeft al zoveel jaar al geleefd. Hij heeft al een hele carrière achter. zich. Zeg maar ook dat valt ook wel mee, hoor. Um, kijk, ik ben iemand die, uh, die echt komt uit, uh, uit de technologiehoek. Uh, dus ik heb ook een IT-achtergrond. Uh, bedrijfskundige informatica. En vanuit die... Uh, <coughs> Kijk, vanuit die hoek zag ik al dat er een heleboel dingen, uh, zowel bij bedrijven als ook bij overheden, dat die al anders konden. En ik trok dus ook al een heleboel dingen ook al in twijfel. Van goh, gaat dit wel eigenlijk wel goed? Gaat dit ja, ook wel goed? Dat is wel iets wat ik wil aanhalen. Dat vond ik wel, wel even grappig toen ik, um, toen ik over jou, uh, toen ik nog even op internet ging natrekken, van wat, wat valt er over jou te vinden. Toen, zag, ja. toen vond ik een oud artikeltje ja. van toen jij bij de HVA zat, uh, van Folia. Daar dus stond je daar. Van, uh, van uh, kop tot kont, stond je daar vol in. Twee pagina's breed. Ja. En had je een heel verhaal over hoe je je studie eigenlijk uh, niet zo heel belangrijk vond. Maar vooral die hele wereld daarachter. En uh, eigenlijk alle, alle, alle ideeën van die, van die interview. Van, ja, maar misschien dat hier en daar nog een doorstart voor dat, voor dat onderwijssysteem. Nee, nee, volgens jou was het allemaal een doodspoor. Ze gaan niet mee met de ontwikkelingen. Dus jij was toen al, dit, dit spreek ik over drie, vier jaar geleden... Toen had je eigenlijk al uh, allemaal dat soort ideeën die jij nu beschrijft over, over bedrijven, over instanties. Ja, ik, had, ik, had, uh, ik was inderdaad zeker toen wel. Ik was, wel, uh, ik was wat jeugdiger had ook wel. Uh, over een heleboel dingen had ik ook wel, was ik ook wel wat optimistischer, moet ik zeggen. Ik ben wat, wat, uh, wat pessimistischer geworden. Ik had toen nog heel erg van... Nou, we, we zetten er de schouders onder en het moet allemaal wel goed komen. En uh, nou, dit, dit zie ik wel veranderen ten goede, dit en dit en dit. En ik ben eigenlijk, naarmate ik ook ouder ook ben geworden, eigenlijk ook een stuk pessimistischer geworden. Uh, ik, had inaard, ik had toen inderdaad nog echt het idee van, nou goh, uh, ik, weet je wat, er zat iets heel erg idealistisch ook in mij. En ik denk dat dat idealisme dat dat wel is gebleven, alleen dat het wel veel, veel sceptischer idealisme is geworden in die zin. Ja, want wat, hoe zou je jezelf um, politiek beschrijven in die tijd? Wat... Ja, ik was... Uh... Je zat toen al, las ik, je was al met politiek bezig. Ja. Je had al hele voorstellingen van, uh, nou ja, ik, had, uh, dat was ik daar, je had uh, Rut al een keer gesproken. Je had ja, al ja, hele, ja, ja. Hal, hele ideeën over ja, dat ja. je wel eens, uh, of ik ga de politiek in, uh, of ik kan op zijn minst uh, aan het eind van mijn leven in de Provence met mijn kleinkinderen praten ja. over hoe ik de... Minister-president... Uh... Moeder heeft het ook gewoon stiekem van mij, hè? Dat Wat zeg je? Nee, nee, nee, nee. Nee, nee joh. Nee, nee, Jerry. Uh, nee, kijk, het is... Uh, nee, ik had inderdaad wel... Um, ideeën. Uh... Wel, wel inderdaad ook een heleboel, een heleboel ideeën heb ik trouwens ook nog steeds. Ik denk, ik denk ook dat het onderwijs ook... Uh, kijk, het feit ook dat het onderwijs sinds mijn interview niet veranderd is. En dat, dat is niet zo omdat ik nou zo'n zo grote invloed of zo heb. Maar kijk, het, het, het, geeft, maar het geeft wel aan dat... Ondanks dat de buitenwereld wel eens door blijven ontwikkelen. Uh, het onderwijs zit nog steeds vanaf nou, we moeten digitaliseren. Maar dat is natuurlijk eigenlijk dezelfde discussie als dat we vier jaar geleden voerden. Dus er is eigenlijk, er zijn we in die zin, zijn we daar gewoon geen, uh, ja, geen stap ook. Hebben we daar ook op vooruit gemaakt? Uh, um, en dat geeft ook wel ook aan dat ik ook een stuk sceptischer ben geworden. Want ik zat toen nog vol goede, goede moed van, nou, we gaan allemaal nog wel mee. maar... Ja, het, ik heb steeds meer het gevoel van nou, dit, dit, is een, uh, dit is een bouwwerk wat gewoon ook op instorten staat. En uh, ja, toen ook was ik dus ook nog heel erg uh, uh, politiek gezien. Ik noemde mezelf volgens mij toen ook in het interview ook nog echt een klassiek liberaal ook nog. Ja, geloof het wel. In de, in de economische, maar dat was, ja, ik bekeek toen ook alles veel meer ook via de economische as. En... Dat, en ik ben toen in ieder geval in, de, in mijn eerste periode bij de JOVD, zullen we maar zeggen. Dat, ben... was mm -hmm. dat was toen. Dat was toen. Dat was toen. En toen weet ik nog wel dat een, uh, een vriendin van mij, Celine Fulop, tegen mij, tegen mij zei: Wim, ken jij Milton Friedman? Dat was een van de eerste dagen dat ik bij de, van de eerste maand ook dat ik bij de JOVD ook zat. En uh, ik dacht, Milton Friedman? Wat, wie is Milton Friedman nou weer nou? Oh, heb je nog nooit op YouTube een Milton Friedman uh, filmpje gezien, zei Celine toen. En ik ben dat toen gaan, gaan opzoeken. En ook met ook, de, uh, met ook de technologische ideeën, ook die ik ook had. Over van, oh, je moet de samenleving meer digitaliseren. Je moet, je moet de overheidswebsite moet je aanpassen. Promotie moet anders. Uh, Ga zomaar door. Zag ik in één keer van. Hey, maar als je de boel een stuk rechtser maakt, heb je ook een stuk meer mogelijkheden om ook een innovatieve oplossing ook te verzinnen. En dan je, geef je mensen daarvoor veel meer ruimte. Dus dat was mijn eerste, eerste periode eigenlijk dat ik ja, eigenlijk klassiek liberaal ben geworden in economische zin. Dat dat uh, een soort ommezwaai van... Uh... Ja, dus dat, ja, dat was eigenlijk een... Uh, uh... Als we meer economische ruimte aan de mensen geven dan kunnen er ook veel sneller problemen opgelost worden. Ja, Via dat en, idee. Ja, en ik zag ook wel... Uh, ik, weet, ik weet dat ik in die tijd... was ik ontzettend onder de indruk ook van, van Google. Van wat? Uh, van, van, van het bedrijf Google. Dus uh, ook omdat ik had... Uh, uh, het eerste boek wat, wat mij... in ieder geval heel erg veel indruk op mij heeft gemaakt. Uh, dat, dat is een boek van Jeff Jarvis. Wat moet Google doen? Uh, waarbij hij eigenlijk... Uh, een soort van de toekomst van Google voorspelde. Van nou, Google kan in de toekomst... Uh, misschien ook wel een verzekeraar worden. Het kan een bank worden. En uh, vergeten dat Google nog steeds ook een bankvergunning ook heeft. Uh, dat, uh, dat Google in ieder geval ontzettend veel dingen... in één keer zou kunnen doen. En ik weet nog wel dat ik dat een heel... inspirerend boek ook vond. Ook omdat dat ook al... Ook al zich ook instelde ook al op de hele platformenhype hype die we natuurlijk ook hebben, hebben gehad. Het sprak zeker ook enorm uh, tot de verbeelding bij jou? Ja, ook Gewoon. omdat ik het technologisch ook omdat ik het kon, kon inkleuren. Ook omdat ik dus ook met een computer wel handig was en ook wel websites en zo kon maken. Dus daarom sprak het mij niet ook alleen tot de verbeelding. Ik zat ook al van, ja, hoe ga ik dit, hoe ga ik dit maken? Dus, uh, dus had echt, ik, had een, ik had veel meer ook een, een bouwersmentaliteit. Uh, dus, dus dat... Uh, dus veel meer ook een, een echte, ja, echte maakmentaliteit. Nieuwe dingen, nieuwe stappen. Nieuw, nieuwe dingen proberen, nieuwe dingen coderen. en Ik zag er dus ook wel... ja Ik zag er ontzettend veel ook in. Een wereld van mogelijkheden. Ja, en daarom was ik bijvoorbeeld... Ik was, een heleboel mensen zijn ook pas later eurosceptisch geworden. Maar doordat ik ook wel digitaal geld bijvoorbeeld ook al heel snel zag... Was ik eigenlijk ook al best wel... Eurosceptisch al vanaf, vanaf het begin, maar dan ook weer vanuit de technologische hoek. Maar helemaal niet ook vanuit de. Uh, vanuit ook Sociaal, de, de hele. De hele hoek. Hoek, maar ook niet eens ook vanuit de economische hoek, zelfs. Nee. Nee, maar meer vanuit de technologische hoek. En ik ben dus vanuit. Vanuit het technologische ben ik toen. In die tijd ben ik. Uh, ja, dat was eigenlijk. In dat interview kwam eigenlijk mijn eerste. Uh, verbinding tussen het technologische en het economische. Dat kwam eigenlijk toen tot. Uh, uh, tot stand. Dus, dus dat is eigenlijk, dus toen ben ik eigenlijk, dat was mijn, zeg mijn eerste ruk naar rechts zullen we zeggen. En stel we zouden een stapje terug in de tijd doen. Hoe ja? zagen jouw uh, jaartjes daarvoor uit, eruit, in, uh, van welk, uh, vanuit welk politiek uitgangspunt ben je eigenlijk die kant op gegaan in de eerste plaats? Het eerste politieke boek wat ik, wat ik las? Of hoe, hoe bedoel nou ja, kijk, uit wat voor nest kom je? Hoe uh, zijn jouw eerste uitgangspunten eigenlijk um, op maat gesneden... Uh, voordat, je, voordat je op dat punt van dat interview kwam? Dat we even een beeld hebben waar je, ja, uh, waar je vandaan komt. Ja, ik ben, uh, ik ben opgegroeid in het, uh, het Gooi verder... Um, en heb daar, ik heb altijd gewoon een hele goede, goede jeugd gehad. Ik uh, heb, heb het altijd heel ja, in die zin heel makkelijk gehad. He, dus. Dus, um, uh, dus weet je wel, je, hebt, je hebt ook wel eens van die verhalen dat je hoort van nou, moeilijke jeugd dit, moeilijke jeugd dat. Uh, maar mijn jeugd was eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Dus dat heb ik helemaal niet, niet gehad. Ik was wel altijd. Um, uh, vrij brutaal en ik was ook altijd wel ik kon goed presenteren in die zin dus op het moment dat er een presentatie gegeven moest worden en ik moest voor een groep staan dan ging mij dat altijd wel goed af en uh, doordat ik dat ook zo goed kon en ook, ook wel ook heel vroeg ook met technologie ook bezig was was het ook zo dat ik ook al op mijn op mijn zeventiende dat er ook al werd gezegd van goh Wim jij kan ook websites maken ja Oké, okay, wil je dat ook eens aan VMBO-klassen? Wil je dat ook eens? Uh, wil, je ook, wil je die eens lesgeven? Ja, dat vond ik helemaal geweldig natuurlijk. Dus stond ik dus op mijn 17e stond ik ook al gewoon ja, les te geven ook aan één uh, VMBO over hoe je dus een website moest maken. En dat is uh, dus dat, uh, en, ja, dat. Juist ook doordat ik al dat, dat ja, eerste, eerste zijpad ook al nam. En ook niemand ook uh, in mijn vijf HAVO klas, want ik heb uiteindelijk de HAVO heb ik afgerond. Uh, ook op die uh, ja, ICT-lessen verder had, behalve ik. Uh, ja, was ik, ja, werd ik, weet je wel, ik, ik werd heel erg. Ik, toen merkte ik al van, hé, hey, wacht even, er is veel meer dan alleen maar de huidige paden die er zijn. Dus, dus ja. ja, doordat ik al een apart traject ook al volgde. En ik ook wel daardoor heel erg ook in... Ja, ook in dat traject ook heel erg ook in werd gerespecteerd. Dus dat vond ik wel heel gaaf Dat er bepaalde dat, uh, talenten naar boven konden komen... die, die, die eigenlijk... die buiten ja. dat schoolse... stramien passen. Ja, dat, uh, ja dat, uh, en dat is ook een uh, man... die ik ook nog tot op de dag van vandaag... ook, uh, ook waardeer. Uh, het is uh, Jaap Augustijn is dat. En Jaap Augustijn... dat is mijn... Uh, die is echt met mij iedere week... Eén uur lang is hij met mij in die, in die materie gegaan. Van, goh Wim, jij wil graag coderen leren. Jij bent daar uniek in. Ik ga met jou iedere week een uur zitten waarbij we dat met jou gaan doen. En uh, niemand anders die, die, die, die deed dat. En ik, ja, van, die, van die uren heb ik ook altijd ontzettend veel opgestoken. En dat waren echt lessen. Waarin ik ook, omdat ik ja, heel erg intrinsiek ook gemotiveerd ook was... Uh, ja, daar heb ik eigenlijk het meeste van ook aan gehad, moet ik heel eerlijk zeggen ook op de, op de middelbare school uh, Wanneer ben je dan uh, uiteindelijk politieke ideeën gaan uh, ontwikkelen, of was dat aan, in eerste instantie echt, ging dat echt richting dat, dat technologische en uh, beter ingerold, of hoe moet ik ja, dat zien? Ja, nou ja dus, ik was dus, hè, dus ik, ik was dus heel brutaal, zeg maar dus, ook omdat ik dus ook uh, individualistische houding nee maar ook omdat ik dus ook al heel vroeg ook al voor de klas mocht staan uh, ik was weet je wel, dat, de, dat, dat kon van dat, ik was heel erg brutaal maar de leraren die accepteerden dat wel altijd van mij dat ik dus ook zo brutaal ook was en uh, absoluut ook niet dat ik op mijn mondje ook was gevallen en ik had ook gewoon een boel links leraren die mij met een heleboel uitspraken ook nog eens extra triggerden uh, van uh, van gewoon Naomi Klein is bijvoorbeeld een goede auteur en dat soort dingen. Dat ik dacht van, zoals ik er nu op terugkijk, Naomi Klein, dat is zo links als het maar zijn kan met uh, No Logo. En <laughs> ja, dat zijn een heleboel van die dingen die mij ja, heel erg, uh, ja, erg uh, ja, int ja, intrigeerden, zeg maar. Van, van, ja, maar dit klopt gewoon niet. Uh, dat ik echt dacht van, ja, dit, dit, dit vertel je nu wel, maar dit, dit, wat je nu zegt, dat klopt gewoon niet. En ja, juist zodat ik dat dus. Uh, ja, doordat ik dat dus ook hardop ook uitsprak in, in de klas. Ja, dan was het van, oh Wim, Wim, wil je nog één keer een discussie beginnen? Nou ja, dat ging ik helemaal los natuurlijk. <laughs> dat, uh, en uh, ja, dat, dat, dat, dat waren zeg maar de eerste, ja, de eerste voortekenen. En ja, op een gegeven moment, toen was er een uh, ander schoolgenootje van, uh, van mij. Die zat, uh, Tom Pauw heette die. En die, uh, die zei op een gegeven moment van, goh Wim, wil je, je, jij bent, uh, je hebt wel politiek ook een sterke mening. Zou je niet eens een keer bij de JOVD willen, willen kijken? Ja, toen ben ik dus inderdaad bij de, bij de JVD in de Hilversum okay. voor het eerst gaan kijken. Zo erin gerold. Ja, inderdaad. Toen zat je daar een jaartje. Toen zat je bij uh, de HVA. Mm -hmm. En toen werd je geïnterviewd voor Folia. Uh, ja, het, kijk, het interview met, met Folia kwam in een tijd dat ik... Uh, dat ik de persoonlijk medewerker was van Danny Mekic. Ik heb van hem ook... Oh ja, want toen was jij... Ja. Da ja, wat deed jij toen? Ja, ik was, ik was zijn, uh, zijn persoonlijk medewerker. Dus ik ging, uh, ik ging mee naar, uh, naar bijvoorbeeld tv optredens van hem, van Knevel en van de Brink. Uh, we zijn naar Radio 1 gegaan. We zijn naar de Rabobank gegaan. We zijn naar de Randstad gegaan. we dus zijn ook congressen een over, uh, over proeven hoe, hoe media werkt. Ja, maar ook, ook hoe die hele congressenwereld werkt. Hoe, de, hoe, bed, hoe grote bedrijven, hoe dat, hoe dat ook met congressen werkt. En... Um, ja, doordat ik overal daarmee naartoe ging en inderdaad ook hoe media werken um, ja, kreeg ik ook, ook, ook een heel sceptisch beeld ook van de media omdat die gewoon geen idee hadden um, waar ze ook in, in technologische zin ook over spraken je moet maar eens goed ook zoeken ik weet niet of dat, of dat ergens ook nog staat maar waar op een gegeven moment want in die tijd had je heel erg de de Snowden uh, de Snowden uh, affaire en op een gegeven moment vroeg Jeroen Pauw bij Pauw en Witteman, vroeg op een gegeven moment van Goh, of Paul, Paul weet je een van de twee, die vroeg op een gegeven moment ook aan Ronald van van Goh, uh, uh, Ronald, voel jij je bijvoorbeeld ook de, de nieuwe Edward Snowden, waarop hij zei van ja, nou, inderdaad, ik ben ook wel een beetje de nieuwe Snowden, ik ben ook wel de Snowden van Nederland, ja, toen, heb ik ook, toen dacht ik van ja, als dit inderdaad echt het niveau ook is over, te eh, over, spreken, over technologie, ja, dat is waanzinnig, uh, waanzinnig, heel erg vond ik dat. En toen zag ik ook al dat er een heleboel dingen ook in de media... Gewoon omdat ik zag dat ze er totaal geen verstand van hadden. Ja. Dat er gewoon een heleboel ja, dingen mis in ieder geval ook daar weer waren. Ja, ik, ik, ik kan er nog aan, aan toevoegen zelf... Uh, waar, ik, waar ik zelf enorm van schrok in dat opzicht is... Toen ik in... Um, dat was volgens mij in een kerk in de verkiezingstijd... Van de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Ja. En toen ging ik daarvoor uh, ging ik even kijken hoe Cherry het uh, afbracht. Daar zat een vent van het CDA... Het ging daarover uh, digitale veiligheid en cybercriminaliteit en alles. Je merkte aan alle kanten aan het verhaal van die oude rotte... dat dat gewoon een soort vooropgesteld format was. van uh, als, ik, als ik dit zeg, dan zeg ik tenminste geen uh, dingen die onwaar zijn. Maar het was van een niveau dat ik als een alfa uh -huh. nog denk van... Ik heb er geen verstand van, maar door mijn leeftijd weet ik al dat jij, dat jij er gewoon al helemaal niks van af weet. <laughs> ja, ja, het, het is echt ja, ja. van, een, van, een, van ja. een niveau dat ik er nog om lag. Ze ja. hebben totaal niet een idee. Ze gaan, het is echt heel ag archaïsch hoe mm -hmm. dat. Ja, dat, maar ik denk ook ik dat, denk dat, uh, dat in, het, in het verlengde daarvan, want dat zag ik natuurlijk ook. Ik zag een heleboel, een heleboel bestuurders, een heleboel, een heleboel andere mensen eigenlijk zag ik die allemaal he, eigenlijk helemaal niks van technologie wisten. Terwijl technologie natuurlijk wel ook een steeds belangrijkere rol ook in de, in de samenleving. Nu nog steeds ook. En dat blijft ook waardoor ook gaat, gaan, gaat spelen. En ja, juist zeker dat... onze economie draait er eigenlijk grotendeels om. Meer en meer. Ja, maar we zijn ook... Een, dat, is ook dat is ook een dat is ook zoiets, ook zo is dat wij zijn steeds minder dingen zijn wij als, tele, als technologie gaan zien. Het enige wat wij, uh, wat wij kunnen doen, is natuurlijk gewoon een mobieltje omhoog houden en zeggen van, nou goh, deze technologie zat vroeger in de raket die naar de maan ging. En dan, oh, oh, oh nou ja, Alleen dan zie je dus dat alleen een mobiele telefoon, dat wordt nog maar als technologie gezien. En over andere vormen van, van technologie, ja, daar wordt helemaal niet over, over, na, over nagedacht. Dus, dus het... het, het het begrip is zo verschrikkelijk smal... Dat, er, ja, dat, dat, we, dat we eigenlijk daarin misschien ook wel ook het geloof in technologie... Uh, zeker ook in andere sectoren ook zijn, zijn verloren. Ook omdat die ook gewoon... want je hoort bijvoorbeeld nooit ook iets over de technologische ontwikkelingen... de spectaculaire technologische ontwikkelingen in de bouw. Dan zie je nou nooit een, een snelle jongen uit Silicon Valley... Zie je daar bijvoorbeeld over praten. Ja, misschien een keer iets over een 3D-printer. Maar ja, voor, de, voor de rest toch ook, voor, dat valt eigenlijk best wel tegen... Ja, precies. Wat, uh, dus, dus, en juist ook omdat het ook zo, zo tegenviel. Uh, ja, ik kwam daar in ieder geval dus ook mijn, mijn, mijn eerste, ja, mijn, mijn eerste rechtszijn, zeg maar. Die eerste periode kwam daar eigenlijk ook wel van vandaan. Ja. En um, je had het erover, je maakte toen eigenlijk bij dat Folia-interview kwamen jouw eerste ideeën samen van dat, uh, dat technologisch. Uh, ...relatief rechtse ideeën... En, mm, uh, ja. ...en dat koppelde je toen... ...aan die economische ideeën... Ja. ...omdat iemand dus met, uh, met Friedman kwam... Ja. ...en wanneer werd je eigenlijk... ...meer sociaal-cultureel sceptisch... ...over uh, de zaken? Ja, dat is een, uh, in een... In een, uh, ...in een kerstvakantie in Frankrijk... ...is dat eigenlijk gebeurd. Ik had uh, twee boeken... ...dat was eigenlijk in de periode... ...dat het, dat het Forum... Uh, dat, dat dat in ieder geval toen nog een denktank was. En, een, en in uh, de kerstvakantie daarvan heb ik twee belangrijke boeken in die zin gelezen. Namelijk uh, Waarover Men Niet Spreekt van Wim van Rooij. En op de terugrit van Frankrijk naar Nederland heb ik toen uh, het boek Avondland en de Identiteit van Sint-Lucas gelezen. En eigenlijk was de optelsom van die twee boeken... Dat ik mij, en zo noem ik mijzelf in ieder geval nu, is dat ik. Ik, ik durf mezelf niet meer. Uh, klassiek liberaal alleen te noemen. Ook omdat, ik, omdat je een heleboel. zeker ook op. op. op. oprecht, op zeg maar. Uh, nog heel erg veel. Ja, cultureel progressiviteit ook hebt. Maar daarom ben ik mezelf dus een klassiek liberaal. met ook een conservatieve outlook erbij gaan noemen. Ja. Dus, dus ook. En dat is dus ook. Um, en ik voeg dus ook dat stukje ook speciaal ook toe. Ook omdat uh, ja, je dus ook... Uh, zeker ook nog bij de VVD heb je, nog een heleboel, uh, ja, heb je nog een heleboel mensen... die daarin ook een soort van progressieve stem ook laten horen. En dat ja. zit dan ook meestal ook tegen D66 gaan En ik voel me daar toch niet in thuis. Ja. Ja, dan, dan zie je kijk, hoe, hoe een mens met een boek omgaat natuurlijk... Meestal als je een boeklezer van je bij het lezen al denkt van Eureka, dit is het, ik snap het, dit is een geweldig boek. Dan heb je de ingrediënten, voor dat standpunt heb je eigenlijk al in je hoofd zitten. Was het dan zo dat toen je deze boeken las, dat deze boeken voor jou een Eureka moment teweeg brachten? Omdat je al de ingrediënten voor het pessimisme had? Of was het dat je deze boeken las, dat je dat even de tijd gaf en dat dat zich... Uh, ontpopte als het was een idee. Eureka moment ik denk dat uh, zij hè, dus zowel Wim van Roy als Sint Lucassen dat hij een heleboel ideeën die ik, uh, die ik wel had, maar die ik niet goed kon verwoorden dat ik die had, en ook niet goed kon, kon koppelen dat die de, de puzzels die, die, ja, die hebben in ieder geval de puzzelstukjes voor mij aan elkaar doen, doen leggen Waardoor ik ook de, de koppeling die ook, um, die ook die ook, uh, die, die links, ook die links ook heeft, die kon ik in één keer maken. En het is natuurlijk ook zo dat er. En dat, dat links namelijk ook die koppeling heeft tussen een heleboel onderwerpen, werpen, ook omdat het zo'n totaal pakket aan ideeën is. Dus links is een, een heel breed pakket aan ideeën. En zij hebben mij laten inzien dat het veel meer is dan alleen, het, dan alleen economisch gedachtegoed... maar ook cultureel gedachtegoed. Ja. En, en even, even over, overkoepelend. Of vraag me af, hoe is jouw... Hoe is jouw idee van... Ja, dus de, de, de, de andere zijde, om het maar even zo te noemen, van ja, links. Ja, ja, ja, ja, ja. Hoe is dat idee, hoe, jou, hoe is jouw conceptie daarvan uh, veranderd over de loop van... Uh, die transformatie van jou, om het maar zo even te noemen. Ja, ik, ik, ik bekeek in ieder geval links altijd vanuit een, vanuit een economische bril. Dus ik, bekeek, uh, dus ik bekeek heel erg van hoe groot is de overheid. Uh, hoe groot is uh, gewoon in, uh, als, uh, als percentage van het, uh, van het BNP. En daarin zie je gewoon ook, op een gegeven moment heeft uh, Spartacus dus Timon Dias op geen stijl. Je had op een gegeven moment een, een, een essay had hij geplaatst, had hij geplaatst over de grootte van de overheid. En daarin, daarin staat een linkje. Ik denk dat je het wel kan, uh, kan opzoeken. Volgens mij is het ook in de 4, 5, 6 mei essay-reeks. Anders, uh, anders zetten we de link wel gewoon in de beschrijving. Ja. Uh. Ja. En, en daar zie je een, uh, een statistiekje staan van de grootte van de overheid... Um, in procenten uh, in ieder geval verrekend. En juist ook omdat je dat daar dus ook ziet staan... daarin zie je ook staan... dat de overheid eigenlijk sinds, uh, nou, laten we zeggen, 1900... steeds groter, groter en groter is geworden. En ik vond dat ook, een, um, ook wel ook een mooi grafiekje... Ook omdat, uh, of, een, of volgens mij is het een tabel trouwens. Om dat ook even ook te laten zien... ook omdat je dan namelijk ziet dat er een ontwikkeling in ieder geval ook in de samenleving is dat wij uh, en dat er weliswaar nu ook dan door, door links bijvoorbeeld wordt geroepen van nou wij uh, hebben de uh, wij hebben in ieder geval de, uh, de, de afgelopen verkiezingen hebben we verloren dus gaan we er 2%, 2 bijvoorbeeld in overheidstotaal ten opzichte van BNP gaan we er uh, op achteruit maar als je gewoon de, de long term bekijkt hè, dus je kijkt gewoon de, de 100 jaar ja, daar zie je dus eigenlijk dat ze, dat ze gewoon ja, enorm hebben gewonnen. Links is ontzettend succesvol geweest als je kijkt naar de grootte van de overheid. En... We nemen even de tijd om onze evenementen aan te kondigen. Waar gasten, luisteraars en prestatoren elkaar in levende lijven kunnen ontmoeten. Donderdag 12 oktober is er een Battenvierenborrel in Utrecht, in Café Broers. En zondag 15 oktober kun je met de wind in de haren en de geur van kruidnagel in je neus genieten van een dagje uit in VOC-stijl. Te ere van J.P. Koen in Horen. We gaan eerst de halve maan bezoeken, het schip, daarna gaan we naar het Westbrief Museum en we gaan nog even met z'n allen gezellig eten en uh, daarna borrelen. Kom vooral langs bij onze events, jullie zijn van harte welkom. Bekijk alle details op www.batavierenpodcast.nl of ga naar onze Facebookpagina en klik daarop evenementen. We zien je graag. Nieuw! Doneren aan de Podcast. Hoezo? Om uw waardering te laten blijken en ons financieel te ondersteunen in het maken van deze podcast. Hoe dan? Op onze nieuwe website, batavierenpodcast.nl, kunt u eenvoudig via Ideal Credit Card, Overbooking of Paypal uw geld geven aan ons. En gewoon een beetje geld geven. <lacht> <lacht> Zie je, hier, voor het goede doel. Ik je dan? <lacht> ik ga er zo op. Maar ja. is dat dan, uh, is grootte van de overheid alles? Een uh, ja, in dat... indicatie van uh, hoe succesvol is links. Nou ah, ja, en daarom heb ik dus ook, uh, dat dacht ik dus eerst wel, dat dat in ieder geval belangrijk, nou, laat ik zo zeggen dat het een belangrijke indicator was. En juist um, zowel uh, Wim van Rooij als uh, Sid Lucasse, die hebben eigenlijk mij ook de ogen doen openen, ook voordat ze ja, in veel meer dingen eigenlijk ontzettend succesvol zijn geweest. Hè. De, de score op dit moment is nog steeds links, ook al zie je wel dat uh, Baudet uh, natuurlijk ook een heel ja, rechtsmomentum heeft gecreëerd. En ook dat het ja, doen ook van rechtse uitspraken, dat dat veel meer ook al geaccepteerd ook is. Ja, want je, zij spreken ook, ook constant over, over verrechtzing, ook, ook in uh, relatie met dat, dat evenement wat dus afgelast is. Dat Fifty Shades of Fascism. Mm. Dat, uh, dat dat niet gelukt is. En dat dat uh, onder druk van bedreigingen zou zijn komen te staan. Dat komt volgens hen ook door de absolute verrechtzing. Terwijl jij dus stelt van joh, het discours is eigenlijk in en in links... Ja, kijk, het discours is aan zich gewoon ontzettend links. Uh, de bedreigingen, ik denk, ik denk dat, dat, dat bedreigen dat gebeurt altijd door, door, door idioten natuurlijk. Uh, maar daar trap ik ook een beetje ook een open deur in. Kijk, het is, gewoon, het is altijd gewoon slecht als je door middel van, van dreigen en ook bedreigingen, dat je dan je gelijk moet halen. Dat is zoiets, meestal kom je er ook op het moment dat je er niet meer met, met woorden ook uitkomt, dan ga je dat soort gekke dingen ook doen. Ja, dat, dat zie je gewoon. En dat is, uh, ja, dat, dat is gewoon echt walgeluk natuurlijk. Moet je, doe ik veel, ja, doe ik gelijk afstand van. Ja, en um, hoe sta je er dan, dan nu eigenlijk in? Als je nu kijkt naar, naar, dat, naar dat, dat debat, mm -hmm. hoe dat gevoerd wordt. Wat voor, wat voor een, ja, knelpunten, wat voor een, uh, depressieve eendjes zie je eraan hangen, wat voor kansen. Uh, pareltjes zijn er nog om te grijpen. <laughs> ja, ja pa pareltjes. Ja, ja. Dat, ik, ik. Kijk, als je inderdaad ook altijd aan pareltjes denkt... dan moet ik altijd aan Geert Schrij denken, Weet je wel, van, uh, van beursgenoten die dan... bij die mensen mag aanschuiven. Nee, maar het is... Um, kijk, op dit moment liggen denk ik... de grootste kansen in het... zelf vinden... Uh, van een van stem in het debat. Als je op dit moment ook kijkt... ook naar de terminologie... die je op dit moment in, de, in het debat... ...gebruikt ziet worden... ...en ook door, door andere mensen... ...is mensen gaan al heel erg snel... ...in het partijkartelframe van uh, Baudet. Dus die doet dat, die, die doet dat gewoon ontzettend, die doet ontzettend slim. En wat, wat Baudet iedere keer slim doet... ...en wat veel meer mensen ook in de politiek zouden moeten doen... ...is dat... ...kijk... ...doordat het discours zo links was... ...heeft de PVV... Um, ...ja, wat... wat, wat ...simpele stellingen in dat debat moeten gooien... ...om ervoor te zorgen dat er een bepaalde vorm van discussie op gang kwam. Hè? Dus de meer of minder stelling is daar zo'n voorbeeld van. Ja, gewoon, gewoon bepaalde stellingen die zo... ...zo ongeslepen, zo in your face zijn... ...die kan je erin gooien zonder dat de boel ja. verdrinkt. Daar gaan ja. ze niet omheen kunnen. Het is platvloers... Ja, dus maar ze kunnen er niet omheen. Tenminste. Ja, Griekenland uit de euro of wij uit de euro, dat soort, dat soort tegenstellingen. En dat is om even discussie op te wekken. Is dat, is dat goed? Is dat goed geweest? Omdat je nou. Ja, niet als doel. Maar, dat, is inderdaad, dat, is, maar dat, heeft, dat heeft dus voordelen gehad. Namelijk dus dat onze ideeën in ieder geval ook überhaupt ook in het discours terecht kwamen. ...en dat dus ook een groot publiek ook vond... ...alleen dat heeft ook nadelen gehad... ...namelijk dat het heeft voor een enorme vervlakking... Ja ...echt een vervlakking van het debat... ...heeft dat ge gezorgd... ...en het is... ...en dat heeft... ...Cherry heeft gewoon die tijdsgeest ook heel goed aangevoeld... ...in die zin... ...namelijk hij is... Um, ...hij heeft overal bij een heleboel van die... Um, ...van die... ...standpunten... ...heeft hij een, een, een... ...bijna een hedgefundachtige positie heeft hij ingenomen... ...dus... Van, nou, hij, heeft nie, hij is niet meer meegegaan in het voor of tegen iets zijn. Maar hij heeft bijvoorbeeld... Het, eh, bijvoorbeeld immigratie, je bent niet meer voor of tegen. Nee, Australisch model bijvoorbeeld. Dat is hij, hij, stelt gewoon een, hij stelt gewoon een soort van eikpunt. Ja, hij, hij, hij, hij, hij maakt geen snijvlak, maar hij stelt een, een soort eikpunt. Ja, maar ook hij... Oh, een eigenlijk eikpunt, maar het is een vorm van houvast voor veel mensen, denk ik. Ja, en hij, en hij behandelt dus... En hij breekt het open. Dus bijvoorbeeld een debat ook over Nederland uit de euro. Dat, dat klinkt heel makkelijk, maar wat hij doet is dat hij dat debat openhakt. En overal daar dus een long short positie in neemt. Van nou, goh, uh, en moet, moet Nederland er misschien uit? Moet Griekenland er misschien uit? Uh, en doordat hij dat dan zo open hakt, daardoor krijg je ook al dat mensen ten eerste een stuk genuanceerder zijn en ook dat de kwaliteit ook van het gesprek vele malen hoger is. En juist omdat we nu wel de uh, juist ook doordat Wilders ook in kwantiteit ontzettend veel van dat soort uitspraken heeft gedaan, zijn mensen op zoek naar kwaliteit en uh, heeft daar gewoon ontzettend goed gebruik van gemaakt. Maar denk je dat Thierry dat daar adequaat genoeg in is? Denk je dat Thierry niet het gewoon op een... Dat Thierry dat, dat niet gewoon heel makkelijk over een wat... Ja, je zou kunnen zeggen wat pseudo-intellectuelere boeg gooit... Maar dat het in de kern gewoon de exactezelfde oversimplificatie is? Ja, dat, dat, en daar, ben ik ook, daar ben ik ook bang voor bij Thierry. Bij dat hij dat hij niet uiteindelijk ooit de stap durft te maken van uh, we laten al die al die ja ik noem het maar even marketingcampagnes los want dat zijn natuurlijk ja. hele mooie mooie slogans om mee te gooien maar ja ik denk dat dat dat wat wat hij uh, wat hij door heeft wat de VVD ook doorheeft. maar wat links weer niet doorheeft. is dat hij heeft door dat verkiezingen draaien om verkopen. Dus niet zozeer om ideeën verspreiden, maar om verkopen. En hij heeft met het Forum ideeën echt verkocht. Hij heeft het partijkartel, dat is een idee dat hij heeft, heeft verkocht. Um, Rutte, die heeft allemaal domme dingen gedaan, van de geen zin meneer Griekenland tot en met uh, weet ik veel, uh, waarbij hij dat natuurlijk weer wel gaf. Uh, Volks van de GG in enkelband, de hypotheekrente aftrek. Uh, nou, ga zomaar door met alle, alle verkiezingsblunders. Nou, op een gegeven moment wat hij heeft gedaan, hij heeft, gewoon, nee, hij heeft dat helemaal niet verkocht. Hij heeft gewoon gezegd, ja, wat een gaaf land hebben we. En heeft, dat idee heeft hij briljant verkocht. En wat je nu alleen ziet, is dat, we, is, is dat, is dat ja, de, het verkopen... Links heeft helemaal niet door dat je, dat je ideeën moet gaan verkopen. En daarom ja, zitten zij dus ook in oefenloze, eindeloze discussies... over wie naar welk toilet ook moet. En wat ik dan zo wonderlijk vind, is dat eigenlijk een heleboel van die zaken die, uh, die de FVD benadrukt. en waarover zij zo ontzettend succesvol zijn. zijn bij van oorsprong zijn het linkse ideeën. Namelijk het idee van een partijkartel, van een elite-kliekje. Mm -hmm. dat is een oerlinks idee. Ja, het idee dat de EU een, een corrupte moloch is. Uh, ja, links ziet ook dat is de natte droom voor groot kapitaal. En, en die zijn in principe zou links daar ook tegen moeten zijn. Thierry die ja. verpakt dat opnieuw. Mm -hmm. Die gooit dat als een slogan erin. En die weet, dat, die weet ervoor te zorgen dat iedereen het over zijn ideeën heeft. Ja. Ja, dat is ook als je kijkt naar... naar de, PVV idem dito hè? Ja. Dus, um, dus als je bij de... Kijk, de, de PVV die is postmodernistisch in het feit hoe zij het debat hebben laten vervlakken natuurlijk. PVV is postmodernistisch. Ja, in, in de zin dus dat zij. Um, kijk, normaal gesproken. Inderdaad, wat ik, waar ik dus ook met de long-short dingen ook over had. Is dat je moet heel erg. Um, ja, je moet heel erg je eigen. Juist rechts is heel erg van het hebben van een eigen mening. Van een eigen stem. Van een eigen geluid. En niet heel erg van de hele simpele voors of tegens. En juist ja. de PVV heeft een soort van. Collectief gedachtegoed de wereld ingebracht, wat een, wat een enorme vervlakking heeft opgeleverd. Hè? Dus van nou, je kan wel degelijk voor of tegen meer migranten zijn, of je kan wel degelijk voor of tegen dit zijn. Nou ja, en die vervlakking, uh, dat heeft, uh, ja, dat is uiteindelijk, is dat, niet, is, dat niet goed, uh, is dat niet goed geweest. En dat, dat, dat, heeft, uh, dat is iets wat de PVV niet, niet goed heeft gedaan. En uh, dan kregen ze ook, ja, ja, juist die, die vervlakking, daar moet, daar, moet je iets, uh, daar moet ook iets tegen, tegen gedaan worden. En je ziet ook dat mensen uh, ja daar ook, dat zie je in ieder geval nu ook in de, in de peilingen, dat, dat kiezers daar ook afscheid ook aan, van aan het nemen zijn van die, van die vervlakking. De kiezers zijn de afscheid aan het nemen van de, in welke zin? Ah, dus dat, dat, zij, dat zij inderdaad veel meer naar het forum gaan, waarbij zij. De, de, de, die intellectuele poot veel meer terug willen, willen zien. Ja, maar dan, om dat terug te komen op het vorige probleem, uh, is het dan. Pseudo-intellectuele. Ja, ze zijn, pseudo ja, ja. zijn op zoek naar die intellectuele houding meer. Op die, ja. Ja, maar en, denk je dat Cherry dat ook adequaat genoeg is om uiteindelijk. de dingen wat meer ook te laten zakken? Of nou, de lange termijn. En daar, en daar, en daar hoop ik dus dat, dat Thierry daar dus ook de energie ook voor bewaart. Dat hij blijft laten zien dat hij de intellectueel is. En dat het dus ook kan uitdragen. En dat het geen toneelstukje op een gegeven moment wordt. Want dat, dan gaat het pijnlijk ook worden. En dan, dan prikken kiezers daar ook heel makkelijk ook doorheen. En dan wordt, het, dan wordt het hem niet meer. Er zit nu ook te denken. Als ik even hard op denk. Is, zit er ook misschien een soort beeldungsideaal in dat... Dat hij, dat hij een soort brug vormt van al die mensen die eigenlijk uh, ja, intellectueel, uh, in, in de intellectuele armoede van, van de PVV zijn beland. Omdat ze mm, gewoon ja. denken van ik heb een aantal standpunten waarbij ik alleen mijn heil daar kan vinden. Mm. Um, maar dan zit je daar, daar vast in die, in die mm. intellectuele armoede. denk je dat hij uh, een soort van opening, een soort brug kan vormen. En ook voor mensen die zich eigenlijk nooit met de letteren bezig hebben gehouden van... Oh, de waardering voor het Latijn uh, schiet weer de, door de daken. Oh, uh, de, het, het lezen van boeken. Uh, ik kan zijn boeken kopen, dus dan begin ik ook weer een boekje in mijn kast uh, te schuiven. Dat het zo een beetje op gang komt. Ja, ik denk, dat hij, ik denk dat hij wel een bepaalde beweging natuurlijk ook wel in gang, in gang zet. En ik denk dat wat, uh, wat hij heel slim, slim doet, is in ieder geval ook een heleboel intellectuelen ook wel... In meer of mindere mate ook wel ook aan zich weten te, weten te binden. En ik denk dat, dat uh, zodra, zolang hij dat ook blijft doen. en hij, en hij ook intellectueel ook wel blijft uitzoeken. Uh, dat, dat, in ieder geval, uh, dat, dat, dat dat in ieder geval heel erg goed ook is. Maar ik denk dat natuurlijk ook. Uh, met betrekking ook tot, tot uh, bijvoorbeeld ook referenda. Kijk, wat, wat in feite wat hij zou moeten doen. is hij zou toe moeten gaan naar een, want hij wil heel erg graag meer inspraak voor de burgers maar hij moet uiteindelijk, kijk, de referenda moeten een brug vormen naar uiteindelijk een soort van, ja, groot ja, min of meer kapitalistisch ideaal uh, waarbij je uh, dat, waarbij mensen zich niet ook alleen maar door stemmen kunnen uiten, maar ook door gewoon hun portemonnee kunnen, kunnen stemmen op ja. hun, en ik denk dat het, dat het nu gewoon het, het allergrootste probleem is, is. Dat de overheid zo verschrikkelijk groot is dat wij referenda nodig hebben. Maar ik denk dat nu moeten wij referenda helaas heel belangrijk maken. Maar ik hoop dat er op een gegeven moment ook een punt komt dat wij referenda niet meer nodig hebben. Omdat de overheid namelijk zo klein is. Dus dat het, dat ja, het in je feite nergens meer over gaat. Ja. Je zou het referendum ook als een symptoom van een vervlakking van het debat kunnen zien. Ja, dat, dat, dat, dat is, dat is wel het. Uh, dat, nou, ik denk dat het... Dat, als ik in ieder geval kijk naar het Oekraïne-referendum, dat, dat, dat vond ik geen vervlakking van het debat. Sterker nog, ik vond daar het debat kwalitatief uitermate de uit de sterk. Um, en, ik ga me, en ik vraag me dus ook af van hoe gaat dit met, um, met meerdere referenda? Ga je dan, uh, is het zo namelijk dat op het moment dat je gewoon 20 of 30 referenda hebt, dat je dan dus wederom een vervlakking krijgt? Of gaan we inderdaad echt um, ja, een intellectueel rijke te, tijd dan tegemoet? En dat, dat, is een, uh, ja, dat, dat, dat is een vraag die ik in ieder geval niet zo kan beantwoorden. Ik hoop in ieder geval wel dat we, en dat heeft het Oekraïne referendum in ieder geval wel gedaan, dat we in ieder geval verder gingen dan een even sneller soundbites. Ja, nu, nu zien we ook iets gebeuren, hè, dat, dat um, raak ook heel veel naast, naast dat, die, dat die voor al oudere PVV-stemmers wellicht... Uh, uh, een nieuw gat in de markt eigenlijk biedt. Je mm, yeah. ziet ook dat, er, dat hij heel veel jongeren aantrekt. Yeah. En, uh, ja. En jij zit natuurlijk al een aantal jaartjes bij de JOVD. Dat is ja, natuurlijk... klopt. Hoe zie jij dat die on ontwikkelingen gegaan zijn in de afgelopen... ja, jaren? En vooral dat afgelopen halve jaar, dat dat enorm toegestroomd is naar de JFVD. Ja, ik... Ik zie, daar, ik zie daar twee, ik zie een heleboel typen zie ik bij de, als ik in ieder geval bij de JFVD ben, dan zie ik een heleboel typen zie ik daar rondlopen. Ik zie een heleboel mensen die, die in mijn optiek terecht teleurgesteld zijn in de, in de JOVD. Um, ik denk ook dat, dat ook als je kijkt, ook als je ook het aantal, dan wel niet dubbele lidmaatschappen, dan wel mensen die in ieder geval bij de JOVD lid zijn geweest en die nu overstappen naar JFVD. Dat in ieder geval het aantal echt significant is. Veel groter ook nog dan bij de, bij de moederpartij. En ik denk ook in de. Dat, dat een ander type wat ik wat ik in ieder geval heel erg zie bij de JVD. Bij de dat dat is um, mensen, of in ieder geval een heleboel mannen, die ontzettend onzeker ook over zichzelf zijn. Um, en die bijvoorbeeld heel erg veel wat ook zien ook in de. Um, ja die bijvoorbeeld ook, hè, bijvoorbeeld ook het uh, boek van Cherry ook voorwaardelijke liefde ook hebben gelezen en ook uh, zich daardoor ook veel meer ook, gesterkt ook voelen ook in hun opvattingen van goh uh, ik moet inderdaad wel de, de sterke man zijn en ik moet inderdaad wel ik denk nee. dat, dat dat ook wel een cult ding is wat ook wel wat je ook een heleboel mannen aantrekt hoor. of, of, of de jongens die in denkt. eerste instantie door dat dat, dat cultureel uh, cynische cultureel, idee ja, dat, ja maar Ja, ik denk dat dat, dat dat in ieder geval wel ook een... Uh, ook wel een uh, ja, dat dat ook wel enige aantrekkingskracht met, uh, met zich ook heeft. En ik denk dat hij uh, ook... Uh, juist ook omdat hij ook een verhaal ook heeft waar een heleboel mensen zich ook, bij, uh, ja, ook aan kunnen spiegelen. Dus een heleboel mensen die kunnen zich er ook wel ook in herkennen. En ik denk dat dat heel erg, uh, ja, heel erg goed ook is. Hè? Dus, uh, dus kijk... Kan iemand, kijk, ik kan mij bijvoorbeeld totaal niet herkennen in de verhalen van Henk Krol, al is het waar, omdat ik niet die leeftijd bezit. En uh, ik kan mij ook totaal ook niet herkennen in de verhalen van, van Marianne Thieme over alle dierenleden en, en zo. En, weet je wel, ik kan mij totaal niet... Dat je geen 70 e dag bent. Uh, nee, ja, maar bent. ik heb gewoon compleet andere ervaringen dan, dan die, uh, uh, die mensen ook bijvoorbeeld dit zo, zo eigenlijk ook voor GroenLinks bijvoorbeeld met bankiers. Ik heb compleet andere ervaringen weer met, met de hele bankenwereld dan dat dan zij dat hebben. Dus ja, ik kan ik mij niet in die, in, die, in die verhalen die zij hebben, kan ik mij totaal ook niet inleven. Dus, uh, uh, en, en ja, ik, en ik denk ook dat we uh, ja, in ieder geval ook, uh, ja, dat, dat, dat in die zin ook, dat het ook wel goed ook is dat... Uh, ja, dat in ieder geval dat, ja, dat er in ieder geval een groep jongeren ook is, die nu, uh, die nu voor ook wat conservatiever in ieder geval ook zijn. Ja, en, en hoe denk je dat dat, dat, dat, hoe dat zich verder gaat ontwikkelen? Want de jongens die komen erbij. Het is nu nog redelijk. Als ik zelf bij die borst ben, ik zie een redelijk vormloos gebeuren. Ondanks dat je dus.. Uh, eigenlijk heel uiteenlopende ideeën ja. en achtergronden hebt, ja. eigenlijk misschien zelfs te uiteenlopend om achter één ah, partij maar, te zitten. Maar, maar vind jij dat? Want ik ik had toen ik ja. had toen uh, ik had toen dat artikel van jou op de Post Online had ik gelezen, waarin jij juist schreef dat juist ook de de jonge conservatieven dat dat eigenlijk finesse was. Ja. Ja, ik denk dat dat. Uh, ik schrijf er inderdaad van. Uh, van joh, die, die Jordan Peterson. Die, die stelt van ja, we zitten met een hele enorme golf van conservatisme onder jongeren. Ja. Dan uh, hebben we het over 30%. als je de cijfers erop nakijkt. Uh, en dat is het hoogste getal sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus dat is, dat is een feit. Dat is ongekend. En hij zegt eigenlijk van joh. dat dat. dat, dat uh, dat is een symptoom van een soort cynisme, wat al wortels schiet op een hele jonge leeftijd. Ja, klopt. Dat... En ik, als ik op zo'n zo zo JEVD bijeenkomst kom, dan zie ik een combinatie dus tussen van die ja-economische jongens die op het culturele vlak toch wel een beetje teleurgesteld zijn bij de JOVD. maar nog wel vooral nog wel vrij. Uh, libertarisch zijn. Maar mm -hmm. anderzijds zie je ook jongens die er helemaal om dat culturele gebeuren zijn gekomen, maar economisch misschien wel vrij linkse ideeën erop op nee, nahouden. Maar, nee, maar die zijn kijk, gewoon gepolitiseerd ja. om de cultuur. Nee, maar kijk, die, die teleurgestelde houding, jullie noemen het wat cynisch, maar ik, ik, begreep, ik begreep dat wel. Hè. Dus, dus als je ook naar mijn, hè, dan ook naar mijn ervaringen kijkt, weet je wel, dat... Uh, Kijk, technologisch leven we, is, is Nederland, uh, ook als je kijkt naar het onderwijs, uh, gewoon, gewoon, een, gewoon een, een, een slechte samenleving. Uh, als je kijkt naar infrastructuur, uh, hebben we krijgen we bijvoorbeeld ook de digitalisering ook van auto's, die, die, steeds meer, uh, die, uh, die, die in ieder geval steeds meer ook zelfrijdend ook gaan worden. Daar hebben we bijvoorbeeld nog geen uh, veiligheidsplan ook voor, om er in ieder geval ook voor te zorgen dat in ieder geval niet zo alle auto's ook worden gehackt. We hebben een heleboel uh, ja, digitale infrastructuur die ook nog niet goed is. Uh, we hebben een onderwijssysteem wat, wat, wat in ieder geval dus op dit moment slecht is. We hebben een, een munt die niet functioneert. We hebben de zorg die veel beter kan. We hebben, we hebben uh, defensie waar ze pang bij roepen. We, we, we hebben zoveel dingen waarbij ik denk van ja, hier kan je gewoon... Stagneert een beetje. Ja, we hebben uh, op een heleboel vlakken hebben we ook geen technologische vooruitgang. Kijk maar naar... Het, het mooie boek ook van Robert G. Gordon, The Rise and Fall of American Growth. Ik denk dat, je, ik denk dat die situatie in Nederland eigenlijk in een dito, eenmaal gelijk ook is. Um, ik denk dat, kortom, ik denk dat dat cynisme en ook het geen vertrouwen meer ook hebben in de toekomst. Ja, ook doordat politici ook eigenlijk ook met steeds dezelfde verhalen komen. Maar die dan ook in een ander zakje. Ja, tuurlijk is het logisch dat, uh, dat die daar geen, uh, geen vertrouwen ook meer ook in hebben. En natuurlijk is het ook logisch dat, dat, uh, ja, dat het in ieder geval ook op dit moment ook niet goed zit. Dus ik begrijp ze wel. Maar het probleem is, ze zoeken, geen eigen, ja, ze, zijn, ze zoeken geen eigen ideeën. En daarin was ik het ook wel weer met jou ook eens. Van ja, iets in die zin progressiefs. Ja, is, is, is het niet? Ja, of misschien is conservatisme dan wel weer een soort van nieuw. Ja, een nieuwe pro progressieve beweging in die zin. Maar. Ja, kijk, dat, ja. Ik zeg dat het een ideaalarm gebeuren is, maar als je gaat nuanceren, dan zie je dat, dat, dat conservatisme heeft zijn eigen idealen, maar die zijn toch wel gebaseerd op een redelijk cynisch ja, of realistisch, hoe je het wil noemen, wereldbeeld. Ja, klopt. Maar dat, dat zegt toch wel iets ook over, over um, hoe je in eerste instantie al naar de wereld moet kijken. Dus kijk, ik denk dat Thierry daar wel een. Of überhaupt de FVD daar wel een uh, redelijke verantwoordelijkheid heeft. Van, van joh, er uh, worden allemaal, uh, allemaal verwarde jongens de armen ingeduwd. Uh, die rennen, rennen uh, bij ons uh, op ons af. En mm -hmm. die hebben we ons onder ons hoede hier. Ja. Hoe ga je daarmee om? Hoe... Um, ja, ik, ik zie daar wel enige verantwoordelijkheid voor de partij daar om dat heel serieus te nemen en daar dan Doe je ook. Een dat soort... precies? Nou, om, dat, om daar wel op een verantwoorde manier mee om te gaan, dat je die. Dat je. Kijk, ik zie, ik zie zo'n partij daar op twee manieren op inspelen. Op een uh, wat sinistere en op een wat uh, idealistischere manier. Mm -hmm. En de idealistische manier is natuurlijk dat je kijkt van nou we hebben al die mensen hier, die, die jonge, jonge mannen en uh, waarschijnlijk ook een paar vrouwen, maar dat zijn er vrij weinig. Um, daar gaan we een soort beeldingsideaal op, af, uh, op, op loslaten, die gaan we van alles bijbrengen, die gaan we uh, een eigen visie laten ontwikkelen, uh, die gaan we onafhankelijk en sterk maken. En dat, dat, dat, dat je gewoon die mensen, weet je, hoop en, en plichtsgevoel en uh, dat soort zaken. Dat je dat ze eigenlijk een beetje meebrengt. Ja. De meer sinistere kant zou zijn. Dat, je ze, dat ze kijken van, oh dit zijn allemaal jongens die uh, toch heel erg op zoek zijn naar een houvast. Ja. Die kunnen wij heel makkelijk tot een soort van ideologeploeg omkweken. Dus dat je er geen beeldingsideaal maar een soort ideaal op loslaat mm -hmm. om, het, uh, om het heel grof te verwoorden. Maar Snap je wat ik bedoel? Ja, ik, beg ja, ik begrijp het. Ja, ik, het. Ik, het ik, zie dat, ik zie dat nog wel als een, uh, daar zit een... Daar zit een bepaalde verantwoordelijkheid wel in om dat nou, zo oprecht mm -hmm. mogelijk om uh, daarmee om okay, te gaan. Ik, ik begrijp wel wat je bedoelt, maar... Ja, je faciliteert wel ja, heel veel ja, maar, natuurlijk. Ik ben het er niet helemaal mee, mee, mee. eens. Ik denk dat je wat, wat. Kijk, wat in ieder geval in eerste instantie het Forum moet doen. Is om in ieder geval. Um, kijk, wat ik in ieder geval bij het Forum op dit moment heel erg merk. Is dat er een heleboel mensen lopen met wel de goede punten. Met wel de goede standpunten in die zin. Maar die hebben eigenlijk helemaal geen idee. Als je, als je twee keer of drie keer scherp doorvraagt... dan heb je eigenlijk helemaal geen idee waarom ze dat nou vinden. Uh, en ik denk dat daar in ieder geval eerst al... Het, de, eerste, de eerste taak ook al voor Thierry uh, voor ligt. Van goh, Ligt dat nou eens gewoon een keer heel uitgebreid toe? En juist ook dat, dat intellectuele... Uh, weet je wel, als je daarvoor gaat... dan moet je ook ja, die, dat spel goed spelen. En ik begrijp ook wel dat je natuurlijk een... Uh, ja, hoe, zeg, hoe zeg je dat? Dat je ook wel, dat je ook wel de, de sales game moet, moet blijven hanteren. Dus dat je ook wel het, het verkopen dat je dat ook moet blijven hanteren. Maar hij moet niet in ieder geval um, het, het, het, het vormen, moet hij niet ook verder ook uh, uit handen geven. En ik denk dat hij in ieder geval eerst moet beginnen om gewoon normaal uh, de aanhang ook duidelijk ook, en ook wat mondiger nog extra te maken. Van goh, dit is waarom wij dit ook vinden. Ja oké, okay, maar is dat per se in zijn voordeel dan? Want... Nou, kijk, ik als, je als, als de aanhanger al een beetje mondig voor wordt. Nou, laat ik het zo zeggen, voor zijn doel wel, voor hem persoonlijk zelf niet. Voor de wat wel? Voor zijn, voor zijn, zeg maar, voor zijn politieke doel is een mondige aanhang, is wel degelijk handig. Maar voor, voor zichzelf, kijk, hij krijgt er nog wel meer concurrenten op rechts, krijgt hij erbij. Ja, en, en de, de mensen, als ze als een beetje, beetje scherp worden, dan gaan ze misschien ook sceptisch worden van, oh ja, nou ja. Je, hij roept wel partijkartel, partijkartel. Maar het zit wat genuanceerder. En dan, dan gaan ja. mensen ook heel kritisch daar, daarover worden. En dan verliest dat... Dat, dat verkoopidee verliest zijn elan. Dat, ja. Um, ja, maar... Uh, ik ben in die zin dus, dus ook wel nog redelijk... Redelijk sceptisch over hoe hij daarmee uh, omgaat. Nee, maar kijk... Of, of, zie ik, of overdrijf nou, ik de zaak dan? Nou, kijk... Ik wilde ik er wilde, nou, eigenlijk gewoon iets, iets heel anders ook nog aan toevoegen. Uh, okay. Namelijk dat ik... Ik vind het wel waanzinnig knap dat als je... Nou Forum, als je dat nou vergelijkt met bijvoorbeeld Denk. Of met Partij van de Dieren. Die ja. eigenlijk... Die hebben dan, uh, bij Denk hebben ze één zedeltje meer bij... Volgens mij heeft Partij van de Dieren heeft er nu vijf, dacht ik, hè, op mijn hoofd. Ja, geloof het wel. Vijf, die zijn vijf, vijf, vijf twee, naar, twee of drie naar vijf gegaan. ja, ja. ja, ja. ja. Uh, als je kijkt hè, wat, wat Baudet gewoon, en Hidema met die twee, twee zereltjes van hun, hè, wat ze daarmee doen, ja dat is wel, als je ziet hè, wat zij daarmee los hebben gemaakt, dat is wel waanzinnig knap. Hè? Ja. Ik, vind, ik heb er wel heel erg veel bewondering, moet ik u zeggen. Nee, nee dat zeker. Dat is een, dat, uh, en, en het feit dat ook dat wij, en, uh, ook omdat we ook een beetje ook terug ook aan het blik ook waren, als je dit ook vergelijkt hè, met bijvoorbeeld toen ik bij de JOVD kwam, bijvoorbeeld. Toen waren de, de, toen was het ook nog echt, uh, toen kon je het ook nog, zeg maar het gesprek wat we nu hebben. En ook in de fase waarin we nu zitten, dat was eigenlijk toen ook on, ondenkbaar ook. En um, ik weet namelijk nog wel, bijvoorbeeld Lex Cornelis en ik, dat wij, uh, wij waren bijvoorbeeld uh, eurosceptisch, nou ja. Bij de JOVD was daar gewoon echt helemaal geen hè, 2013 hebben we het over, hè, ja. er was gewoon helemaal geen plaats voor. Het was echt gewoon, wij werden maar, uh, wij, wij werden maar als, uh, als gekties uh, werden wij weer gezet. Alleen ja, inmiddels zijn, zijn onze opvattingen zijn in één keer mainstream geworden en ook dat is ook gewoon winnen. Dus, dus ik denk ook, ja, dus het feit, maar het is, ja, daarom is het ook wel goed ook dat we, dat we al zover ook, ook, ook al zijn, dat we deze discussie ook kunnen voeren. Ja, dat, dat is toch een soort ijsbreker. Uh, maar is dat, is dat per se iets dat door Thierry komt vragen? Want Thierry zei bijvoorbeeld in het, uh, nou, kort na het, het Oekraïne referendum, ja. bij een vandaag, zei hij van dat hij zelf juist Wilders als de grote ijsbreker ziet. Nou, de kijk, voorhoede van de ideeën. Nou, ik, denk, ik denk dat de, kijk, de, de, de eerste is, denk ik, eigenlijk die dat echt goed heeft gedaan, is Fortuyn, denk ik geweest. Uh, daarna heeft geen stijl, heeft denk ik uh, heeft, heeft toen een, een hele positieve invloed ook gehad, samen met Wilders eigenlijk, ik denk dat, uh, dat ik daar aan het, uh, aan, het aan de Rolse blog, uh, uh, zeer grote complimenten ook gewoon moet maken, die hebben dat gewoon uitstekend gedaan, en die hebben ook, uh, zeker ook in die want vergeet ook niet dat in 2008 bijvoorbeeld, tot 2009 dat het ook nog echt helemaal not, not done ook was... ook om de ideeën ook te ventileren. En zij deden dat toch, hè? Ja. En, uh, dus ik denk dat je, dat je daar juist ook inderdaad een, ja, de, grote, de grote complimenten ook aan moet maken. En dat Thierry heeft gewoon het gedachtegoed weer een nieuwe uh, ja, een nieuw zwieber ook weer gegeven. Weer een nieuwe impuls, een nieuw geluid. Uh, en ja, en nu is de vraag van... Ja, wat komt er ook alweer na Baudet? Wat denk jij... Uh, ik denk dat we er, dat er na Baudet... Kijk, ik denk dat, dat waar, we, waar we nu voor op moeten passen... is eigenlijk dat, dat we niet Wilders puur gaan vervangen door Baudet. En dat daarmee dus ook het, het momentum... dat gewoon alles wat, wat ook maar iets naar rechts reikt. oh, dat, dat, is, dat is maar een Baudet-achtige uitspraak. Oh, de, dat is wat je eerst met Wilders had. Oh, dat is maar een, een kant waarin alleen Wilders zit. En Kijk, wat we nu hebben is dat we Wilders en Baudet hebben... maar... Een beetje pluriformiteit over... op conservatieve ja, rechts bedoel maar, Ja, maar het, het vervelende is, is dat de media, die zijn ook wel weer zo slim. Want hoeveel Wilders artikelen heb jij nu de afgelopen tijd gezien? Ik heb net even de krant, ik heb, net had ik even de, de Volkskrant had ik even doorgenomen. Vroeger stond Wilders op uh, minimaal wel één of twee pagina's op de Volkskrant. Tegenwoordig gooi je er niks meer over. En, dat, en daar ben ik dus ook zo bang voor. Kijk, we moeten namelijk ook als rechtszijnde, we moeten, heel, we moeten dat hele opinie... Uh, die, die, die, die, die moeten, opiniepagina's. Die moeten wij met verschillende mensen moeten wij dat domineren. Want op het moment dat wij dat maar met één persoon doen, dan gaat het mis. En, dat, en daarom zeg ik dus ook van: nou, wat moet er naar Baudet komen? Want dan er moet, moet niet dat, één iemand naar Baudet komen. Krijg je dat idee dat, dat nee. persoonsgebonden? Nee, dat moet, ja, er moet, moet een hele beweging naar Baudet komen. Ja, en, en dat, dat, dat is wat er, moet, dat is wat er moet, uh, moet komen. En dat moet echt een dus, hele brede beweging worden. En je ziet nu dus dat er een, een, een enorme periode is. waarin conservatisme dus eigenlijk door, door individuen is gerepresenteerd. Ja. En dat daarachter, daar zit een soort van onzichtbaar moeras aan ideeën. wat maar eng geestig is en daar waant niemand zich. Ja, en dat... Behalve dat monster wat dan in de media naar boven komt. Ja. Maar nu zie je eigenlijk, jij ziet dus. Dat um, die personen gaan, moeten volgens jou minder belangrijk worden, waardoor die ideeën veel breder en, ja. uh, en pluriformer naar voren kunnen schuiven. Ja, dus bijvoorbeeld, uh, hoeveel mensen propageren er nu in de media de, echt uh, de Oostenrijkse school, bijvoorbeeld? Echt heel actief. Ja, dat, dat zijn. Nou, als, het er, als het er drie of vier zijn, dan zijn het te veel. Uh, hoeveel mensen. En dat is ook alleen maar het economisch debat, zeg maar. Hoeveel mensen uh, zeggen er bijvoorbeeld in de technologische wereld van... hé, hey, goh, we leven helemaal niet in een wereld van alleen maar technologische vooruitgang... maar we leven in een wereld van technologische stagnatie. Die zijn er niet. Hoeveel mensen zijn er nou echt klimaat-sceptisch? Nou, dat, dat is dan nu wel. Trouwens ook wel, daar moet ik even een aantekening mee maken. Dat is wel, heeft wel wat meer richting. Maar uh, ja, daar moet, daar moet in ieder geval er moet veel meer een beweging ook achter. En er moet veel meer een... Uh, er moeten veel meer stemmen in ieder geval komen die dat ook vertegenwoordigen. En uh, ja, ik, wij, ik hoop in ieder geval ook dat wij ook die stemmen ook in ieder geval ook een, uh, een platform hier ook bij de Battenvieren podcast zou kunnen geven. Ja. Ja, nou ik, ik, ik zou er nog één ding aan willen toevoegen misschien uh, voordat we gaan afronden en dat ja. is... Wat ik wel interessant vond toen ik, uh, en ik ben wel benieuwd over hoe jij daarover denkt. Ja? Ik was, laatst, was ik bij een, bij een barbecue van uh, Rood Amsterdam, van de jongerenbeweging ja. van de, de SP. En dat vond ik wel heel interessant, want je gaat daar, daar ga ik dan naartoe. En ik probeer daar dan uh, dat gesprek over de economie een beetje te vermijden. Omdat ik ja, toch weet, dat, ja, dat is, ja, ja, dat is ja, ja, niet ja. Mijn, mijn onderwerp ja. uh, helemaal in de eerste plaats. Daarbij, ja. um, dat is een discussie die kunnen we tot, in het, uh, tot in eind, aan het eind der dagen kunnen we ja, daarover ja. discussiëren. Ja, dat los je niet met een barbecue op, nee? Nee, nee, nee er, nee, er nee, moet wel nee. wat meer voor zijn dan een barbecue. Ja, ja, ja, ja. Dat, daar moet je de zwaarde voor gaan ja, trekken, ja, ja. eigenlijk. Maar ik, ik denk, ik kom daar naartoe en ik snijd dan een probleem aan waarvan ik eigenlijk weet van uh, daar, daar zitten we toch nog wel wat dichter bij elkaar dan. Um, dan, dan, dan we willen toegeven. zowel so, conservatief rechts als die orthodoxe marxisten. Kijk, wat, het, wat dan naar boven komt, is dat die, dat die, dat die orthodoxe marxisten, dat, die zijn eigenlijk een stuk conservatiever ook dan dat zij willen, dat zij durven toegeven. Zij hebben eigenlijk ook een soort van, um, ja, eigenlijk, zij vinden dat hele identiteitspolitiek en dat dat culturele spel wat dat ze vooral hmm. meer bij GroenLinks spelen, bij die Socialisme, clubs, ja. dat, dat vinden zij daar hebben ze een soort minachting voor, want dat is niet het economische superstructure verhaal van, ja, van ja, Marx. Ja, ja, ja, ja, en dan ja. zie je dat zij dat je daar toch ook wel wat mee losbreekt. Van wij hebben een gemeenschappelijk aandeel in het bestrijden van, daarvan. Maar hoe kijk jij daar dan tegenaan? Zit daar nog potentieel om, uh, om meer, meer kruisbestuiving ja, uit denk, uh, te halen? Ik denk dat. Uh, dat je voor, om, om die mensen echt te overtuigen. Dat je. Je, je, hebt, je hebt een. een uh, ja, je, je hebt echt een. Ik denk dat, je dat, dat wij met, met onze geluiden dat wij dat niet gaan, die gaan wij niet overtuigen. Omdat je. We gaan namelijk uh, in het overtuigen gaan wij alle platgereden paden. Die gaan we allemaal opnieuw bewandelen. Dus dat, dus dat gaat hem, dat gaat hem niet, niet worden met het overtuigen. Want ze kennen, ze, kennen, ze kennen onze argumenten. Wij kennen hun argumenten. En dat, dat gaat hem niet worden. Dus ik denk dat de enige manier om die mensen te overtuigen gaat worden. Je moet de, de argumenten die zij hebben moet je, uh, beter, die moet je eigenlijk beter tot je kunnen nemen dan zij zelf. Ik denk dat een heleboel FED'ers dat op dit moment niet kunnen. Maar je moet dus... Je moet dus beter weten wat links weet en kan, dan dat zij zelf dat kunnen. En daarbij moet je dus ook met een nog betere oplossing, in ieder geval voor, voor rechts, komen. Waarbij je dus dat ook, wat ik dus ook al eerder zei. Ja, je moet eigenlijk doen waar rechts goed in is. Namelijk ook gewoon het vinden van je eigen geluid, van je eigen, eigen stem. En ik denk dat je dan pas eigenlijk ook een, iemand dat echt kan overtuigen. Ik denk dat anders dat het hem gewoon niet gaat worden. Ik wil het bij deze task sluiten. Ja. Uh, bedankt voor het luisteren. Ja. Aan alle luisteraars die nu nog met ons zijn. En uh, hopelijk tot de volgende aflevering van onze uh, interviewreeks. Ja, laat ik ook, ook weten ook wat jullie ervan vonden ook in de commentbox. En uh, in ieder geval tot, uh, tot de volgende keer in ieder geval. Ja, doei.